Uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Staatssecretaris voor vrijwillig vertrekkende asielzoekers. De regeling zou eigenlijk per 1 juli ingaan, maar de invoering ervan heeft wat vertraging opgelopen. De vertrekregeling wordt flink versoberd. Zo komen migranten alleen in aanmerking voor vergoedingen als ze bonnetjes inleveren. Die vergoedingen kunnen bestaan uit cursussen of opstartkosten voor een bedrijf in het thuisland. En ook zal er zoveel mogelijk in natura worden uitgekeerd in plaats van in geld. Zo moet voorkomen worden dat het geld ergens anders aan wordt besteed. Het bestuur van de SP heeft zichzelf een loonsverhoging gegeven om het wegvallen van andere inkomsten te compenseren. Dat meldt het AD dat interne stukken van het partijbestuur inzag. Sinds vorig jaar april krijgen bestuursleden tot maximaal 400 euro extra per maand. Volgens het AD zou de maatregel niet bij alle SP'ers goed gevallen zijn. Partijvoorzitter Meijer zegt dat wijzigingen in de uitbetalingen altijd open en eerlijk besproken zijn met het personeel van de partij. Werknemers en zelfstandigen houden minder over aan het totaal verdiende geld in Nederland dan gedacht. Vorig jaar ging van iedere verdiende euro 73 cent naar het loon van werknemers en zelfstandigen. De andere 27 cent bleef achter bij de bedrijven als winst, zegt het CBS. Vooral freelancers of zzp'ers krijgen minder dan gedacht. Het loonaandeel daalt nu al drie jaar en ligt op het laagste niveau sinds 2007. De brand in het Brabantse natuurgebied Mariapeel bij Deurne is onder controle. Omdat het een veengebied is, verwacht de brandweer dat de brand nog lang ondergronds doorgaat en rook en stank blijft veroorzaken. Een stuk natuur van 700 bij 300 meter is door brand verwoest. Omdat het natuurgebied moeilijk bereikbaar was, had de brandweer vannacht grote moeite om het vuur te bestrijden. Het weer, het is rustig weer, de zon schijnt geregeld, wordt niet meer zo extreem warm als gisteren. 22 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Later vandaag kan er in het noorden wat regen vallen. Morgen meer kans op buien en frisser met temperaturen tussen 20 en 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De Randstad viel op de A44 naar Amsterdam tussen Warmond en Kaagdorp 3 kilometer, 5 minuten vertraging. En op de N207 Alphen aan de Rijn-Hillegom tussen Wouwbruggen en Leimuiden 5 kilometer en twintig minuten vertraging. Er zijn daar werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geholpen op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Z zee. Zandvoort, een zomerhit. Goedemorgen. <laughs> Ik mis een beetje de watertoren sport, maar dat geeft niet. Dit is Watertoren Sport. Goedemorgen. Wat Goedemorgen luisteraar. Henny zit tegenover me. Hoi Ron. Hey, dag Henny. Char Charles achter de knoppen natuurlijk. En we hebben alweer drie gasten aan tafel, Henny. Ja, en er komen er nog meer vandaag. Nou, dat, dus, is, dat wordt weer geweest. lekker vol. Nou, we zijn natuurlijk ontzettend vereerd dat Jan Lammers uh, in de studio is. Zeker. Maar we hebben ook Karel van Huizen. Ja. die 24 uur naar de Mar heeft gekeken. en via de site uh, ons allemaal op de hoogte hield. wat er uh, aan de hand was. Ja, ik, ik vind dat razend knap hoor. want voor mij is dat kijken naar hoe gras groeit of niet. <laughs> en dan hebben we natuurlijk. Uh, want het uh, was vorige week helaas mis. met Jonge HFC. maar we hebben natuurlijk Matthijs Mulman. die ja. daar nog even over komt praten. Okay. Dan krijgen we straks nog Kelly Steen. Ja. Dat is uh, het meisje dat bij Telstar voetbalde en uh, nu naar PSV gaat. Hè? Mooi contract uh, ondertekend. hartstikke leuk. En Irene komt uh, zo zometeen. Dus dan, uh, dan wat, wat komt Irene doen? Die komt met Jan praten natuurlijk. Want die oh. kent Jan uh, en zijn hele familie. Dus oh. dat is wel leuk. Natuurlijk. Nou, dat wordt interessant dan. Ja, ja. Dus het wordt een overvolle uitzending. Zeg dat. Met wellicht straks ook nog een muzikale verrassing. Maar de, dat, dat wachten we even af. Want dat okay. hangt af van, uh, van allerlei schema's. Okay. Dus het is een fantastisch uitdaging. Nou, hartstikke mooi. Ja. Ja. Maar voordat we kunnen gaan beginnen... moeten we heel veel rivieren over. En dat doen we met de, de keus van Jan Lammers. Het repertoire van UB40, Many Rivers to en dat Cross. En dat zei Charles Duif. En die is onze technicus vandaag. <lacht> ja, zo is dat. Uh, Many Rivers to Cross. Ik zei het al van uh, niemand minder natuurlijk. UB40. gaan we heel weer snel terug naar onze presentatoren... Ron Perabon-Voller en Henny Rukert en gasten. Ja, want uh, we hebben natuurlijk vandaag groot nieuws. Frank de Boer wordt uh, de nieuwe trainer in Engeland van... Ja, Crystal Palace. Het is nog niet helemaal zeker. Ze zijn in onderhandeling, maar het oh, ziet er wel heel goed uit. Hè? Ja. Ja. Ja. En het andere grote nieuws is dat volgend jaar... de wielerploegen nog maar uit acht renners bestaan. En daar weet André Jansen alles van. Goedemorgen, André. Goedemorgen. Dag, André. Goedemorgen, Charles. Mooie Bermuda. En uh, Jantje, Jan. Dankjewel. In 1974 noemde ik je Jantje. En toen reed je mijn BMW 2002 TII. Reden we samen een rondje op Zandvoort. Doe het nooit meer. Was was 1974, zeg je? 74 of 75? Ja. Ja. Oh, de kolonel was open. Oké. Okay. En uh, Ghana, mijn broer Harry en uh, nou we hadden een heel leuk gezelschap daar in Zandvoort. En het was nog voor de opening van het casino. En daar gingen we toen allemaal werken met uh, Lex van der Meer, Peter Lochmans, Marco Koster. <laughs> leuk. En uh, ja, en nu zien we elkaar weer op Facebook allemaal. En nu zelfs in de uitzending samen, prachtig. Zeg maar, ja. wat, wat voor auto was dat, uh, zei je? Mijn auto was een BMW 2002 Tii met dubbele Weber en brede sloffen. En uh, Jantje zegt van, laat mij eens even een rondje. Nou. En ik mag meerijden. rijden. Nou, ik heb mijn longen eruit gekotst. Jongen, heel wat daarna. Mooie herinneringen, André. Nou ja, dat ja. zal. Uh, ja, uh, als ik Zandvoort hoor. Ja, heerlijk toch? Ik, ja. zie, ik ja. zie alleen uh, Peter Lochmans af en toe nog op de, op de golfbaan. Maar, uh, ja, ik had ja. vanmorgen even contact met ze. Want ik zag een foto uit de oude Boeddha Club of Lauberge. Waar ze samen werkten met Lex van der Meer. Mm -hmm. En, uh, nou ja, mijn broer had natuurlijk de kolonel. En werkte daarvoor in Club Pom. En die tijden, ja. ach Harry, Dat, ja. uh, dat hebben een <laughs> beetje. En nu zitten ze dus allemaal bij elkaar in de Skyline Beach Bar. <laughs> Oké, <Okay. laughs> dan moet ik daarheen. Nou, <laughs> ja, dan moet je dat. We hoorden dat. Trek met elkaar. <laughs> leuk, leuk. André, ja. acht renners in een ploeg volgend jaar. Ja, dat zijn pure veiligheidsmaatregelen waar de UCI wel toe verplicht was min of meer. Gelukkig zijn er na de verschrikkelijke ongelukken die ooit met Roger Williams in Zandvoort zijn gebeurd, zijn er ook gigantische veiligheidsmaatregelen in het internationale autocircuit en met name de Formule 1 gekomen. Ik zie het hier bij de motoren, bij de TT en gelukkig bij het wielrennen wordt men ook wijzer. Na de helmplicht van een jaar of tien geleden is er nu, is men, heeft men ingezien dat de motoren zich volgens regels moeten gaan gedragen in de wedstrijd. En vooral ook de renners. Maar als je er met 200 start en ze hebben allemaal een taak en je bent met negen of tien man in één ploeg. Ja, dan heb je dus tien ploegen, maar je wil graag een kans geven aan die sponsoren die verschrikkelijk veel geld in die sport hebben gestopt. Dus er is een verstandig besluit genomen, ook om te zorgen dat er geen overwicht komt van één of meerdere ploegen, uh, terug te gaan naar acht renners per ploeg in de grote ronde voorlopig. En in het World Cup circuit, in het World Tour circuit, wil men ook terug met één of zelfs twee renners, zodat meerdere ploegen kunnen starten en de wedstrijd weer ietsje individueler wordt. Ja, interessant toch wel. Wat, uh, wat ook interessant is, is dat uh, meneer Chris Vroem vorig jaar naar uh, de zege in de Ronde van Frankrijk... die aanstaande zaterdag begint, uh, werd gereden... door een ja. jongetje uit Limburg, maar die is er nu niet bij. Nee, Wout uh, wordt thuisgelaten en na zijn uh, blessure aan zijn knie... is het, uh, de laatste test deze week geweest. En het was een serieuze, professionele test in Londen. En uh, er is besloten, in gezamenlijk overleg... Uh, dat Wout niet start, hij is er nog niet klaar voor... Erg jammer, vooral ook voor ons, hè, want uh, Wouter is een, een fantastische renner. Maar ja, hij rijdt tenslotte ook uh, in dienst van uh, Chris Vroem. Ja. En er gaan nu vanmorgen al direct op WAF allerlei stemmen op van nou ja, dan maar naar SunTour of naar SunWeb. <laughs> en, uh, en dat zou prachtig zijn. Dat zou Je zeker mooi zijn. staan op de SunWeb, maar... Ja. En dan zou Wout zijn eigen kans kunnen rijden. Maar er zijn ook uh, talenten die volgend jaar of de jaren daarna, uh, die nu al bij Sunweb zitten. En Sunweb heeft niet het beleid om een gekende uh, renner uit het uh, topcircuit uh, binnen te halen. Ze kweken ze liever zelf. En uh, dat heeft een ideologie achter zich. En die heb ik uh, ruim gepubliceerd en heb ik hier ook enigszins verhelderd. Uh, ik heb goede contacten met deze mensen. Ja. Mooie uh, Nederlandse kampioenen de tijdrijden deze week. Ja, zeker. Annemiek van Vleuten heeft het verdiend. Er moest wel van Ellen van Dijk een lekker band aan te pas komen dat ze de titel greep. Maar Annemiek van Vleuten, een trainingsbeest die eigenlijk het hele jaar bij haar ploeg zit in Australië. En maar voor een aantal wedstrijden in het voorjaar en in de zomer hier naar Nederland komt. Maar verdient vooral ook omdat ze een beetje in ons hart zit. Toen ze sinds haar valpartij bij de finale van het Olympische, de Olympische wegwedstrijd in Brazilië afgelopen jaar. Yeah. Even terug naar Pools, want nou staat de winnaar van de Vuelta. Die staat al bekend natuurlijk. <laughs> nee, ja, wacht maar even. Er zijn er meer die de Vuelta willen winnen, hoor. Ja, ja. En uh, Nibali is ook weer eens een beetje aan de beurt. En Fabio Aru moet alles nog bewijzen dit jaar voor Astana. En denk erom, dat is een gevaar. Dat is een ploeg, hoor. Ja. Die zijn fantastisch. Het uh, denkt nog niet te snel aan uh, Nederlanders. De Belgen hebben ook nog wat te bewijzen. En er zitten een paar kanjers aan te komen. Het wielrennen wordt alleen maar leuker, moet ik zeggen. Ja, en zaterdag begint het... Ja, Iedere dag de hele etappe op tv. Wat een feest, man. Ja, op Eurosport. Eh, het is een, een fantastisch initiatief... dat men dat breed Europees ziet. En eh, Eurosport is helaas nog niet te zien in Amerika. Maar voor mijn Amerikaanse wafleden... zorg ik altijd dat ik zo snel mogelijk een YouTube-film... uiteraard met Engels eh, commentaar... Uh, ...op WAF hebt staan, dan kunnen ze allemaal meekijken, want ze genieten van de koers. En uh, er zijn natuurlijk ook meerdere oud-Nederlanders in, uh, in Australië en in Amerika... ...en uh, die volgen allemaal graag de koers. En ik heb steeds meer uh, ook Amerikaanse en Engelse leden die de koers uh, volledig volgen op WAF. Maar het is goed, even voor Jan Lammers, want ik wist het niet meer precies. Hoeveel uh, mensen heb je op WAF? 15.100 uh, worden vandaag gehaald. Ja, nou, dus dat worden ik... er wel 16.000 de komende weken, natuurlijk. Dat zal wel. Uh, ik, uh, ja, ik doe er niets aan om het te promoten, zeg maar. Ja, het, wij wel. <laughs> Het gaat vanzelf inmiddels, en uh, ik ben steeds meer de beheerder. Maar ja, ik probeer s'morgens toch al wel een aantal uh, aanleidingen te geven voor de discussie. En ja, nou, dan begint de discussie. Prachtig man. Met alle meningen van dien. En uh, een prachtige bericht was vanmorgen natuurlijk dat Tom Dumoulin is voortaan Sir. Tom Dumoulin, hè? hij is uh, tot ridder gekroond... door onze koning hemzelf nee. in uh, Milaan gisteren... bij het staatsbezoek van onze koninklijke echtpaar. Is, uh, was Tom ook gevraagd. Hij heeft natuurlijk even gauw in het uh, vliegtuigje gestapt... Van, uh, van Joost Romein. En uh, dan mocht hij eventjes gauw naar Milaan... En, en in zijn nieuwe pak. En hij is gekroond tot ridder. En uh, in ruil heeft hij de roze trui aan onze koning overhandigd. Nou, is wel leuk. Uh, ja, nou zaterdag vrouwen, de grote wedstrijd op de weg. Er zijn er tien die kunnen winnen op zijn minst. Uh -huh. En zondag de mannen. Ja. Het is een vrij vlak parcours met een paar kleine klimmetjes maar. Maar onderschat dat eventjes niet. Hè. Ze moeten 240 kilometer in de warmte. En uh, daar word je goed doodziek van hoor. En uh, het is meestal toch wel de beste dat jasminste over de streep komt. Ja. En dat wordt wel uitgezonden op de NOS. Gelukkig. Ja, Waar hebben we het nu over? De Nederlandse Nederlands kamp. Het is altijd een week voor de toer, Ja, een week voor de toer en dan heb je... Ik hoop dat we een rood-wit-blauwe truidrager in de toer hebben... want het is van bovenaf uit de helikopter zo lekker te zien waar zit die, hè? Dus voor mij mag Dylan Groenewegen nog een keer zijn titel prolongeren. Over Dylan gesproken, die gaat wel een paar etappes pakken, denk ik. Nou, ik weet het niet. Het is, uh, hij is goed genoeg in de ster ZLM-toer om te winnen. Ja. Maar, en in de ronde van België. Uh, maar of hij goed genoeg is om in de etappe te winnen... ja, denk erom. Dat is andere koek, hè? Ja, maar als je die Duitser uh, twee keer acht je laat... dan ben je goed bezig? Ja, eh... Uh... Wie weet, ik, ik hoop het van ganzen hart. Ik heb vrijwel dagelijks contact met Dylan en zijn lieve vrouwtje. Mm -hmm. En uh, Gein met zijn opa uh, Co. En, en zijn oma Anusileman Zieleman van Brene. En dat, dat ontmoet elkaar dan allemaal. En af en toe een geintje over en weer. Het is gewoon hartstikke leuk om uh, oude bekenden te zien. En dan de nieuwe generatie nou de wedstrijden te zien winnen. Het is fantastisch. André, het is een heerlijke tijd die er aankomt voor ons allemaal. Dank je wel. Jazeker. Bedankt hè, André. goed in Zandvoort. Ja hoor, dank je wel. Dag Hoi. Zo jongens, nou dan uh, hebben we uh, Charles het wielrennen gehad. Hè? Daar zijn ja. we ook altijd wel weer blij mee, of niet? Nee, nee, nee. Nou, hij, nee het begin zeker niet hoor, luisteraar. Want was, die, die gaat echt uh, vanaf volgende week zaterdag. Iedere dag, van s ochtends vroeg tot s avonds laat. Dat ja. hele wielrennen volgen. Hè? Ja. En s'nachts nog even kijken naar de mooie momenten natuurlijk. Ja, ook nog. Nou, kan ik uh, stel voor ja. dat we even van de spraakwaterval André Jansen bijkomen met een leuk liedje. Ja, uh, want ik, uh, mijn... Uh... De vraag aan Jan Lammers. Jan, jij hebt iets met de snelheid in het leven. Ja. Maar de Rush of Life van, van, van Paul Mieden. Nee, wacht eventjes. De, ja, de, van Velzen. Van Velzen, ja. ja. Wat, wat heb je daarmee? Nou, ik vond het gewoon een leuk, leuk nummer. Er zitten leuke dingen in. En, ja. en daar heb ik wel wat mee. Ja, en jij het gewoon überhaupt een snelheid. Ja, dat is <laughs> ja, ja, It's like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 De, bij bij CFM Zandvoort Watertoren Sport. Vandaar weer snel naar onze presentatoren. Ja, voor het eerst sinds jaren is het zo geweest dat uh, uh, in de 24 uur van Le Mans weer Nederlanders actief waren. Jan Lammers is daarom hier. Ik heb hem van de week uh, bij Jinek gezien. Toen dacht ik, ja, die moet komen gewoon. Die moet ook uh, aan het Zandvoortse publiek vertellen hoe mooi het geweest is. En we hebben uh, Karel van Huizen erbij, want die heeft 24 uur zitten kijken... Voor het eerst weer een Nederlandse ploeg, Karel. Mag ik van jou even weten hoe jij het volhoudt om 24 uur uh, wakker te zijn? Het was een uh, zware zit. Maar uh, het uh, Nederlandse uh, ja, topteam dat heeft toch wel uh, voor mijn doen het uh, vrij interessant gemaakt. Ja. Met LMP1 ging het nou niet helemaal goed. Maar het uh, racingteam uh, Nederland heeft toch wel uh, een goede kleur aangegeven. Ik ben uh, Blij dat ik uh, 24 uur uh, wakker uh, ben geweest Ja, en Je hebt je, je hele voetbalteam en ook Facebook uh, uh, op de hoogte gehouden van wat er aan de hand was. Nou, begrijp jij het beter dan ik, want ik begrijp al die verschillende klassen niet. En ik kan, kan ze echt niet uit elkaar houden, maar daar had jij geen enkele moeite mee. Nee, nou ja, dit is de vierde keer dat ik het nu gekeken heb. En uh, op een gegeven moment ga je het allemaal doorkrijgen. En dan uh, is het wel leuk om te zien dat in elke klas toch wel altijd strijd blijft. Zeg maar. Ook tot einde, dat heb je ook bij de GTE Pro gezien dit jaar. Tot de laatste ronde was het uh, vrij spannend wie er ging winnen. Maar het is natuurlijk heel selectief wat er in beeld komt, hè? Ja, dus niet, voornamelijk dan... de, de hoogste klassen die ja. komen in beeld. En de, ja, de amateurklasse uh, die zie je... Ja, nou, dus die moet je eigenlijk, volgen die dan uh, via het internet ofzo, of zo? Uh... Ja, je hebt onderaan in de scherm dan bij RTL7... heb je altijd wel een, uh, een lijst met wie waar rijdt en hoeveel seconden er verschil tussen zit. Maar je moet wel zelf een beetje puzzelen voordat je ja. erachter komt waar iedereen naar nou rijdt. Ja, precies. Wat ik van Jan graag wil weten, als je veertiende wordt in de 24 uur van Le Mans... dan is dat op zich al een fantastische prestatie. Want je bent afhankelijk van de auto. Veertiende overall hè, hebben we ja, het over. Ja, ja. Je, he, je, ik vind dat fantastisch eigenlijk wat er weer gebeurd is. En het is voor jou niet de eerste keer, hè? Nee, zeker niet. Het was de 23e keer. En, uh, <laughs> kijk, uh, het uh, was een uitje. Nou, ja, kijk, uh, kijk 14 is 14e. Laten we even niet vergeten dat het om winnen gaat. Dus wat dat betreft is het geen ingelaste journaaluitzending. Maar uh, het, het was voor ons gewoon een, een, een doel om gewoon te finishen. Frits van Heert was een van mijn founding sponsors, zeg maar. Toen ik mijn eigen team nog had. En we hebben op een gegeven moment daar met drie auto's. En met iets van 70 man personeel liepen we rond en, en die organisatie moet je dan besturen en ook nog de auto. Dus dat werd een compleet economisch drama. Maar een van de eerste sponsors daarbij was Frits van Heert van de Jumbo Supermarkten. Ja. En ik zag jou en, van de week bij Jinek... En toen kwam, was er een soort, ja, uh, samengaan. Er werd al gesproken over de volgende. Ja, is het ja. rondgekomen na die uitzending? Nou, dat, dat is, dat in de eerste plaats is dat uh, zeker niet iets wat nu besloten wordt. En dat moet hij vestigen uh, op zijn eigen moment en zijn eigen manier lanceren. Want dat is niet zomaar iets wat je tussen neus en door het uh, besluit. Weet je wel. Dus dat moet ook in zijn agenda passen. Maar goed, dus toen, uh, toen in 2001 hij als een van die beginsponsors bij ons uh, uh, begon... Toen hebben we wel, want hij was wel een uh, jongen die race met uh, Formule Renault en noem maar op. Dus toen hebben we wel gezegd, van, nou, het zou leuk zijn om dit ooit een keer samen te doen als rijder. Nou, dat was dus het mooie ervan. Dus als je dan nu rijdt, wil je ook niet na tien uur uitvallen of wat dan ook. Je wil ook zeker niet dat hij helemaal niet gereden heeft. Want dat kan ook, hè. er zijn mensen die vallen in het eerste, eerste uur uit. Dus hij heeft zelf de start gedaan om te zorgen van, nou, dat kan je niet meer afpakken. Dat dat is heel bijzonder, de... he Jan, toch? Ja, dat, dat, dat een, ja. een, een amateurcoureur, uh, want dat is hij ja, natuurlijk ja. eigenlijk... Hè, als je hem zo ja. beschouwt, dat hij de start mag doen. Want het, dat is natuurlijk een hectische toestand. Ja, je mag, je mag zelf die keuze maken. Maar wat het voor hem moeilijk maakt, is dat Rubens Baricello... Hè, die, die, die, die uh, natuurlijk, uh, dat heeft hij 326 Grand Prix Formule 1 gereden. Hij heeft er 11 gewonnen voor Ferrari. Hij was ooit de man naast uh, Michael Schumacher... Dus, dus Rubens heeft zijn sporen absoluut verdiend. En die heeft die auto keurig netjes uh, ergens midden in het veld neergezet. En dan mag op die plaats, met allemaal die snelle jongens om zich heen... Mag, mag Frits dan even de start doen. Uh, dus we hielden met z'n allen, inclusief Frits, ons hart vast voor die eerste ronde. Maar dat deed hij fantastisch. Hij liet zich niet gek maken. En, en uh, amateur of pro, ik denk dat je het beste kunt illustreren... dat hij 21 jaar geleden had hij één supermarkt... En hij heeft er nu ongeveer 600. Dus je kunt je wel voorstellen waar hij gewoon de laatste 21 jaar mee bezig is geweest. Hmm. En dat is niet autoracen. En als je dan toch met, uh, met die agenda en die bagage... Uh, dit soort prestaties neerzet, ja, dat is gewoon heel knap. En het finishte hij ook? Of niet? Ja, hij is ook ja. gefinisht. Ja, ja, ja. dus, nee, ik bedoel, hij, hij mocht de eindrondes ja, rijden. Ja, dus. ja, achteraf vond ik dat voor hem leuk, maar voor mezelf jammer. Ja. Want uh, ik stapte 25 minuten voor de finish, stapte ik uit... Ja. En uh, ik, de finish was om drie uur en ik zag om half vijf, zag ik mijn team pas weer. Want ik moest gelijk mee voor de dopingcontrole. Dus, dus, uh, oh. Ja, dus dat, dat hele verhaal heb ik gemist. Hè. Dus normaal gaat iedereen na de finish gaat allemaal gelijk huilen. Hè, omdat ja. uh, dan zijn ze zo moe en dan weten ze helemaal niet waarom ze huilen. Maar goed, dat doen ze dan allemaal. <laughs> dus die uh, traditionele moment heb ik dan gemist. En, uh, dat, dat, uh, maar, ja, maar heel maar, even, want dat is wel een interessante vraag, althans vind ik. Yeah. Dopingcontrole bij de autosport. Wat kan je nou in hemelsnaam gebruiken om, om daar beter van te worden? Nou precies, dat was mijn uh, vraag ook. Ik zat daar natuurlijk gewoon zo'n vage gast die helemaal niks van autorezen afwist. En uh, die uh, staat daar te kijken of ik daar mijn poffel op was. Dus dat was voor mij ook een eerste keer. Ja. Maar uh, uh, echt gewoon, ik, ik race vanaf mijn zestiende natuurlijk al, al een poosje. En uh, ik heb er nog nooit meegemaakt, maar... Dus zit ik daar ook en moest allemaal gewoon allemaal bureaucratisch gedoe... met drie of vier formuliertjes ingevuld worden. Uit de wielrennerij, kennen jullie dat allemaal ongetwijfeld. Maar eh, voor mij was het nieuw. Dus je zit daar en dan zit je af te vragen van... nou, ook al zou het vrij zijn, wat zou ik in godsnaam moeten gebruiken? Ja. Want je wil niet iets hebben wat je, wat je oppept. Je wil ook niet iets wat je rustig maakt. Dus, dus ja, misschien zou je voor, voor, de, voor het uithoudingsvermogen... wat te versterkt iets kunnen nemen, maar ja... Die grens heb ik helemaal niet. Het is helemaal niet zo dat ik in die auto vaak euh, zit. Van, ik ben helemaal kapot. Ik, ik wil binnenkomen of zo. Hè. Dus wat dat betreft heb ik energie zat. En ik zou niet weten wat ik moet nemen. Nee, volgens mij kan ik alleen maar cocaïne gebruiken. Maar dat ja, maar wel. dan word je veel te opgevolgd. Ja, dan rijden je, je al die, was, al die uh, andere auto's en, van de baan. Uh, Met mij ik mij niet. Volgens mij verlies je ook uh, je gevoel voor angst of wat dan ja. ook. Tenminste, ja. als ik zie hoe uh, af en toe je... Uh, ja, je raakt oversturen ook dan, hè? Ja, nou, ik, ik ben hey, blij uh, dat ik het niet weet en ik wil het niet weten ook. Dus. Maar even, hoe bijzonder is het om weer zo'n uh, Nederlands team uh, daarin te hebben... en dat dat ook helemaal van start tot finish eindigt en, en heel is. en nou, is, ja. is dat in zo'n veld... Uh, nou, wat dat is betreft, iets, toch? Voor, voor mij persoonlijk is dat niet bijzonder. Want, nee. want uh, nogmaals, vanaf uh, begin 2000 heb ik mijn eigen team gehad. En met onze eigen team, met een auto uit Japan... hebben we ook wel op de vierde, rij, of op de vierde plaats uh, gekwalificeerd. We hebben zelfs even op kop gelegen in het algemeen klassement. En dus, dus je hebt het toch ook ooit gewonnen zelfs? Ja, in 88. Ja. Maar dat was dan voor het fabrieksteam, dus we nou, weten okay, het goed. als rijder. Yeah. En maar met, met een eigen team, yeah. hè, dat, dat heette ook Racing voor Holland... Yeah. Ik weet niet, zwart-witte blokjes ja, op de precies, auto. Precies. Ja, precies. En dan had je natuurlijk het grote team van Audi. Yeah. Hè? En, en, en ja, wij, bij fabrikanten gaan gewoon honderden miljoenen over de tafel. En bij ons en was dat een project van anderhalf miljoen... Ja. Waar, waarvan we amper de helft vaak konden vinden. Ja. En dus het was knippen en plakken en uh, absoluut drama. Maar ja, dan toch uh, sta je daar op de vierde startplaats. En uh, we hebben zelfs één training gehad. En begonnen we en vanaf zeven uur s'avonds tot uh, iets van half uh, elf of zo s'avonds. Uh, was het gewoon uh, Racing voor Holland stond bovenaan... en daaronder was het Audi, Audi, Audi, Audi. <laughs> ja. en dus wat dat betreft heb ik hele mooie momenten meegemaakt... en dat deel was dan minder bijzonder. Mm -hmm. Wat voor mij persoonlijk heel bijzonder is... is dat ik op mijn 61e had ik niet verwacht... dat ik met een auto uh, uh, die, die op dit niveau... en dat is ongeveer gp2 snelheden die wij rijden... Mm -hmm. bochtensnelheden en remmen en noem maar op... En eh, dat je gewoon op niveau met zo'n auto... gewoon weer ouderwets helemaal alles uit de kast kan halen. Mooi. Nou, dat is gewoon één compleet feest. Ja. Het leuke is dat het Algemeen Dagblad had een prachtige kop. En daarom heb ik hem nog even voor me liggen. Gentleman-coureur vestigt naam tussen race-legendes. In jullie ploeg waren twee legendes. Ja, nou ja, goed. Eh, over mezelf kan ik moeilijk spreken natuurlijk. Maar, maar dat eh, doen wij wel eh, dan. dan. Ja, goed. Eh, <laughs> Rubens uh, hij is, is natuurlijk gewoon een absoluut icoon. En uh, ik moet wel zeggen dat Rubens is ook. Uh, uh, en natuurlijk, je kunt Rubens uit de Formule 1 halen, maar, maar de Formule 1 niet helemaal uit, uh, uit Rubens. Hè. Dus, dus uh, het, is, het is een gat van een jongen en, en noem maar op. Maar je merkt gewoon dat hij toch in veel gevallen een beetje de prinses op de R't is. Hè. Dus hij heeft hier een pijntje en daar een en en noem maar op. Hè. Maar gelukkig heeft hij in de race alles gedaan wat hij moest doen, en hij is nog steeds hartstikke snel. Uh, wat ook voor mij persoonlijk weer fantastisch is, want, want kijk, alle, alle toestanden omheen. Je hebt krantenartikeltjes voor je, die heb ik niet eens gezien en ik zoek het niet op. Ik lees het niet. Als het goed is ga je dan misschien naar nou, je schoenen lopen en als het slecht is word je misschien kwaad. Alle twee heeft geen zin. Als mensen tegen mij zeggen er stond een leuk stukje, dan denk ik nou dat was misschien een leuk stukje en dan vind ik het fijn. Maar dat is niet waarom ik het doe. Ik doe het natuurlijk puur voor het autoracen en, en mijn leukste momenten zijn... als ik gewoon een aantal goede ronden heb gereden... en ik kan dan mijn beste ronde met die van Rubens overlappen. Oh. En ik zie dan van, oh, hier, weet je... en uh, nu was ik op een uh, rondetijd van, uh, zeg maar, 3,5 minuut, hè... 3, 34, 9, had uh, Rubens gereden... en dan op een rondetijd van 3,5 minuut... ben ik iets van achttiende langzamer dan Rubens. Nou, daar ben ik er heel blij mee en heel trots op... Ja. Uh, dat was ook wel zo'n beetje wat ik van mezelf zou accepteren. Dat ik denk van nou, ik moet ongeveer binnen een seconde zitten. En dan vind ik het leuk om zo'n ronde te analyseren. Want als je dan die hele ronde pakt... dan wil dat ook zeggen dat je in misschien... vier of vijf bochten sneller dan hij uh, bent en uh, was. Uh, en, en, en andersom, weet je. En het totaalresultaat is dan... Dan moet ik wel zeggen dat ik heb dan... dat is één ronde van mij. Hij reed die ronde gewoon wat makkelijker en wat vaker. En maar in ieder geval, dat zijn dan de leuke momenten voor mij... om gewoon uh, terug te kijken. dat je denkt van nou... Dat kan ik had echt nooit verwacht dat ik op deze leeftijd daarmee bezig zou zijn. Wat ik heel erg bewonderenswaardig vind... is dat je naast dat zelf rijden... ook de autosport geweldig aan het promoten bent. En daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Want dan gaan we natuurlijk naar Max. Die zei... Dit is... Nou, ik zal het woord noemen. Ja, maar... ja, ja. Ruk Ruk, ja. Nou, dus nou, volgens mij zeggen, het hoor. met een K, maar nee, dat maar maakt niet nee, uit. Ja. Helemaal ruk. Maar wel, dat, maar mijn complimenten daarvoor. En dan uh, na de volgende muziek... Yeah. Gaan wij even naar Joop van Ness over de sport in Dat is heel goed, maar ik wil nog één vraagje stellen. Uh, want dat integreert me ook. Jullie verhuren je eigenlijk als een soort ZZP'ers dan, hè? Want je wordt gewoon ingehuurd ja, voor zo'n weekend. Ja. En ja. Rubens ook. Ja. En, dan, en, dan, uh, en dan, dan is het eigenlijk alleen maar zo'n heel compleet weekend. En werkt dat zo dus? Uh, ja, ja, en dan uh, heb je met sporters en artiesten, noem maar op... heb je, heb je ook nog gewoon een speciale situatie... Omdat... Ik kan de 24 uur van, uh, van Le Mans kan ik niet uh, in Zandvoort rijden. En TT van Assen kan ook alleen maar in Assen. Weet je. Dus je, je moet wel natuurlijk naar de locatie toe. Je hebt ook veel Nederlandse zangers die uh, hey, misschien ergens in uh, Aruba of Bonaire of wat dan ook... Uh, hey, dus wij, wij hey, we kunnen onze prestaties niet jammer, jammer genoeg niet altijd in Nederland uh, uh, verrichten. Dus, dus uh, soms moet je naar het buitenland en dan verdien je daar het een en ander... Ja. Dus dat, uh, ja, dat zijn gewoon superleuke bij Ja, precies, want het ja. is gewoon een heel circuit uh, he, ja. van aan coureurs... die dus dit ja. soort dingen ja. allemaal ja. doen. Ja. En, en uh, hey, om, om, om dat niet te laten verwateren straks. Kijk, ik, ik, ik promote natuurlijk de, de autosport uh, en niet, niet, niet als doel op zich. Hè. Het is natuurlijk Max die gewoon fantastische prestaties neerzet... en die helemaal meeneemt naar de Formule 1... en daar gewoon uh, natuurlijk uh, prachtige dingen laat zien. Ik sta een beetje langs de zijlijn te ouwehoeren... en ik weet wat meer van de... De Formule 1 en het autoracen, dan de gemiddelde Nederlander. Dus ik vind het leuk om die kennis dan min of meer te delen. En, en mensen gewoon wat, wat signalen te geven. Van let hier eens op, denk daar eens over na. En dus ik pretendeer zeker niet dat ik dat allemaal weet, natuurlijk. Maar de dingen die mij intrigeren, die breng ik graag over op het publiek. En op een zo begrijpelijk mogelijke manier. He, want want uh, ik heb ooit een keertje met een interviewtje waar Mart Smeets ook bij zat. Uh, zat Mart een mooi verhaal te vertellen over van nou. Uh, dat hij trots thuis kwam om zijn vader te vertellen dat anderhalf miljoen, anderhalf miljoen mensen hadden geluisterd of, of gekeken. En toen zei zijn vader van ja, maar dat houdt dus in dat er ongeveer dertien en een half miljoen mensen niet geluisterd en gekeken <lacht> hebben. Dus dat moet je nooit vergeten. En dat laatste probeer ik toch zelf altijd eh, om te relativeren heel goed te onthouden. Dankjewel. wel. heel goed. Nou, heel goed. Ja, overigens, uh, Jan, uh, we hebben een tijdje geleden met ons team hier waar we uitgenodigd zijn om maken een molen om zelf een beetje te scheuren op het circuit. Ja. En uh, nou, toen uh, ging Ron aan de gang, maar dit, Max stond toch erg te twijfelen, hoor, aan de kant. Ja. Tijd voor uh, de pedalen op het metaal. Dat is uh, een nummer van Paul Rauw, moet ik zeggen, Middel. I'd be a race car driver And I don't dive, but if I did I'd be a deep sea diver Back up man. I'm not your man Just in case, doesn't win the race Won't get your buried treasure With compromise and have measures, push on through till you get to the other side And keep the pedal to the metal Oh yeah, keep the pedal to the metal believer yes I would and I don't deceive but if I did I'd be a wily dealer back up plan I'm not your man just in case doesn't win the race won't get your buried treasure With compromise and half measures, push on through till you get to the other side Keep the pedal to the metal Oh yeah, keep the pedal to the metal Uh, Raul Mielen was dat en hij wil graag autocoureur worden, zingt hij. En uh, trapt dan zijn pedaal tegen het metaal aan. Dat zit waarschijnlijk onder het pedaal uh, als ik het goed uh, inschat, Jan. Ja, <laughs> soms, ja tegenwoordig allemaal koolstof, Oké. Okay. Nee. <laughs> zit jij ook op koolstof, Joveness? <laughs> uh, nee, kunstleer, denk ik. Oh, <laughs> Hi, welkom. Goedemorgen. Uh, even over de sport in Zandvoort. Want dat blijft natuurlijk ook belangrijk. Ja, Naast uiteraard. het feit dat uh, Jan Lammers zoon ook een aardige voetballer is. Uh, gaan we het daar niet over hebben. Nee. We gaan het wel hebben keer. over uh, het cycling event. Ja, groot. Geweldig. Vertel. Ja, ik... ik het. En eigenlijk wil, ben ik er niet tevreden over. Want er moeten veel meer mensen naartoe komen. Ja, want het was niet zo druk, hè? De zondag, dat ging dan nog wel. Zaterdag was... was ja, er zit er niemand op de tepreden bijvoorbeeld. Maar alles de, wat dan gebeurt, dat gebeurt eigenlijk in de Pitstraat. En daarachter is ook niks. Maar op zondag was er dan e-bike. Kon je e-biken. Zo'n zo fiets met trapondersteuning heet dat officieel. Veel mensen gedaan. Dus heel veel gebeurd. Ja. En het laatste half uur van de, van de 24-uursrace mochten ze de baan op. Mochten ze meerijden. Ja, dat is geweldig natuurlijk als je als, als laat me zeggen kind van een jaar of 12, 13 op het circuit van Zandtel mag fietsen. Dat is zo super? Ja, dat is het. Ook. Ik vond het ook zelfs leuk om een stukje met mijn schroepmobiel... wat ja, daarom voel veel... ik. Ja, ja. Daarom vroeg ik aan jou. Zit je ook op het karbon? Hij maar... ja, was al opgevoerd, toch? Ja. Ja. Hé, hey, maar waar het om gaat natuurlijk is het gevecht tegen kanker... dat het ja. doel is van ja, deze ja. 24 uur. Dat ja. is natuurlijk geweldig. Hè? Het is het tweede jaar dat dat het, uh, het goede doel is. Um, vorig jaar is dat begonnen met, uh, met wat, wat dames, uh, de, de Grit Girls, worden die genoemd. Uh, dat zijn dames die de plaats aanwijzen voor de couriers, voor, voor, met name grote races. Dat zijn mooie dames in strakke pakjes. En twee daarvan hadden heel kort in de familie uh, kanker meegemaakt. En uh, mede daardoor is uh, Edwin Sibbel gaan babbelen met uh, Cancer. En vaartkanker is dan het goede doel geworden. Dat zal dan drie jaar blijven. Dat is nu de vijfde jaar dat het geweest is. De eerste, twee jaar waren, of het eerste drie jaar waren voor wat anders. Nu dan twee jaar voor Vaart Cancer. ook nog een keer. Ja, en dan is het afwachten wat er daarna komt. Maar dat is een heel mooi bedrag opgehaald. 10.000 euro is toch niet niks? 10.000 euro. Ja, ja, ja. fantastisch. Ja. En allemaal de sponsoring natuurlijk. Nee, ja, geweldig. Hartstikke goed. Dat moet, uh, eigenlijk uh, zou dat uh, een paar keer per jaar moeten. Met veel meer mensen die dat. Uh... dat denk ik wel, ja. Hey? ja. Het is ook voor, voor het circuit is het erg goed. Hè? Het is ook voor de naam van het circuit goed. Het wordt niet altijd herrie gemaakt. Mm -hmm. dat, dat zou je dan kunnen zeggen natuurlijk. Mm -hmm. En dat is wel belangrijk. Okay. Maar er is veel meer succes over de Zandvoortse sport. Want we oh, hebben dat... het al eerder gezegd. Het wordt steeds beter in dit kleine dorpje. Ja, ja. Hoe kan het ook ja. anders met een man als Jan Lammers <laughs> als inwoner, hè? Ja, die woont al een paar jaar hier. Maar waar, waar ik van genoten heb... Ik heb ze niet allemaal gezien. Ach, ja. jongen, wat een niveau man. Dan had je de, de finale moeten zien. Ja, Dan heb dat, je echt gemist. Dat was een heel Nederlands team ingevlogen. Dat dus, had uh. je echt gemist. Um, en dat vind ik het heel knop van, van de berg slash de zeemermin. Dat ze nog zover zijn gekomen. Want ze speelden tegen een team... Ja, inderdaad, een, een Nederlands voetbalteam. Is on, waanzinnig wat die jongens met een bal kunnen. Maar als je dan bijvoorbeeld een Nigel Berg ziet voetballen in die zaal... Ik weet het. Dan komt hij veel meer tot z'n recht dan op het veld. Ik vind hem op het veld al goed, maar in de ja, zaal is hij eigenlijk onafvolgbaar Butwater Water, precies hetzelfde. Ja, over Butwater Water gesproken. Ik heb uh, uh, van de week in onze televisiebijdrage he, op internet ja. gezegd... dat Zandvoort absoluut kampioen wordt ja maar wat daarbij gekomen is aan ja. spelers... Het is ja, ja, ja, niet normaal, ja, ja. maar die but is echt onbevolgbaar, ja, ja. joh. Ja, het is, het is dat die jongen een beetje een verkeerde instelling heeft. Anders had hij veel hoger kunnen voetballen. Ja, dat maar hij wel. kan het wel. Ja. hij heeft, een, hij heeft hij... één fout. Dat is een fijne orde. Ja, ja, dat hoef <laughs> je. Laten we het daar niet over hebben. Maar jammer trouwens dat de, dat de beide castings niet mee konden doen. Ja, waren geblesseerd, helaas. Uh, en dan ook nog uh, tijdens de wedstrijd... Uh, Jeffrey Shamsing werd geblesseerd. Ja, ook nog. Ja, dan speel je met, met uh, zes man en dat is te weinig tegen, tegen zo'n team. En ik, ik, ik begrijp wel, ik weet precies hoe het in elkaar steekt daar. En het stak ze echt dat ze de laatste drie jaar niet gewonnen hebben. Ja, ja en dan gaan ze dit soort dingen met elkaar kopen. Kost een pak geld. <laughs> maar niet aan ons toch? Nee, nee, nee. <laughs> dat, nee dat, is, dat is privé geld. Ja, daarvan. ja. Maar um, wat leuk is, dat, dat zet ik vraagtekens bij. Ja, maar ja, goed, het brengt wel in het niveau van dit toernooi ja, ja, ja. op een, op een ongelooflijke grote hoogte. Ja, het, was, het was een mooie finale. We gaan even naar tennis, want er was weer succes in Rosmanen. Sally Boyden, ja. yes. die doet het geweldig, die meid. Ik heb nu op Facebook iets gezien. Die zit ook gewoon in krachthonk is ze bezig? Ze ja. zit op school en daar is onder andere een gym. Daar kunnen ze dus kracht trainen. En dat hebben ze hebben tennis tegenwoordig nodig gewoon. Het tennis is zo powerful geworden dat, dat je niet zonder kan. Die, die, als je die meiden ziet, die hebben allemaal kleerkasten. Schouders. Eh, lijken wel waterpoloers. Eh, <lacht> gigantisch. Kelly Steen komt net binnen. Dat is dankzij jou, hè? Want je is, wordt zo ja. langzamerhand nou, de, de producer leuk. van dit programma. Ja, echt. <lacht> Toch? <lacht> ja, je kent iedereen. En je <lacht> hoeft maar te bellen. En ze zit, daar zit ze. Dat is zo fantastisch. Hé, <lacht> Kel. Goedemorgen. Dag, Kelly. Ja, nou, die gaat naar PSV, dus die is ook gelukkig. Nou, daar ga je het zo meteen over hebben. Daar Ik gaan vind we het zo geweldig voor hoor. Echt. Het is natuurlijk. Kijk, PSV is derde geworden. Ja. Ajax is top en, en, en Twint is top. Maar PSV zit er goed tegenaan. Ja, en dan ga je toch van de vijfde plaats naar de derde plaats. En dat is toch een promotie, vind ik, voor Kelly. Ja. Uh, heel leuk. We gaan kijken of ze nu nog hoger kan komen. Hè? Ja, ja. Maar ja, ja Telstra weet... zal er missen. Ja, zeker. Ja, ja daar ben ik van overtuigd. Okay. Ja, ja. ja. Hey, even naar ZHC, want die hebben ook een laatste wedstrijd gewonnen. Ja. ik begrepen van je? Ja, ja. ja. Betel? Heb je die cijfers gezien? Nee. Gigantisch. Uh, 100. 21 doelpunten voor, het ja. staat erin en, en, en 43 tegen of zoiets, ja. en dat heeft zelfs landelijk aandacht gekregen. 36 want, tegen. 36 tegen, want de, de hockeykrant dat is een landelijke krant, die heeft daar melding van gemaakt. Die hebben ook een interview gedaan met Jaap Bleker, hun coach, en dat is zo'n gedreven man die wil voet, eh, voetbal hockey spelen op de helft van de tegenstander, ja. en dat is ja. eigenlijk heel verfrissend in de hockeywereld. En het is net als bij voetbal, hè? Ja. In principe, Zo in je wel. wedstrijden. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Hij kon helaas niet. Hij had ook graag in dit programma ja, ja. gekomen. Dat hij kan ook op vrijdag bediend. niet. Maar hij jammer. moet werken. Hè? Ja. ja, dat moet ook gebeuren. Moet ook nog gebeuren. Je kan helaas niet als coach van een, van een hockeyteam... Een, een derde klasse hockeyteam uh, rondkomen. Dat, uh, dat moet, daar moet meer bij. Het laatste waar we het over moeten hebben is over golf. Over? Golf. Golf. Golf? Oh, golf. golf? Nee, golf. Nee, Golf. Nee, golf. Oh. Cool. Ja, nou zoek het uit. <laughs> ja. Maar vertel eens over... Uh, ja, Bars International. Ja, een ja. vriendenclub. Ja. Een vriendenteam dat al uh, voor de 25 ste keer uh, naar het buitenland is gegaan. Dat doen dat elk jaar maken ze een, een, een trip naar het buitenland. Veelal Duitsland, Oostenrijk en België zijn nu uh, mee in Frankrijk geweest. En ze zijn in Portugal geweest. En dat elk jaar doet daar een man of twintig aan mee. En dat is ontzettend gezellig. Ja, leuk. Ja, erg leuk. En, uh, dat, dat wen je dus ook het groene jak. Jack, het groene uh, Goeie, jasje. Ja, dat doen ze hier bij de Zandvoortse golfclub ook. Ja, ja, ja. Want uh, Irene speelt daar. Ja. maar ook Jan is uh, vervent golver hoor. Ongetwijfeld. Ja, het ja, heeft goed aan bezin daar. Dus, uh, dat, dat, ja, uh, het, is het is ook stoppen. een vreselijk leuke sport. Ik, ik kan het helaas niet meer doen met die schouders van mij. Maar nee. het is, uh, zo, als, je dat, als je dat pakt, dan, dan word je golfverslaafd. Nou uh, ja, het is ook een fantastische gelegenheid. Het is, het is bij mij naast de deur en uh, ik. Uh, ja, je loopt daar Met anderhalf uur loop je een rondje uh, rond natuurlijk. Dus, uh, Irene komt straks. Hè? Ik een dag ja, niet die is speelt, ook helemaal gek jammer, van die sport. Die want... heeft vorige week bij mij in de, in de kamer zo'n ding uitgerold. <laughs> en toen hebben ze dan putten in de kamer. Fantastisch jongen. Heel leuk. Ja. Ja. Dat zijn echt leuke ja. dingen. Oké okay, Joop, hartstikke bedankt. Ja, Jij ik, moet naar de visio. Ik, ik, ik moet naar de visio. En je kan ik, helaas ik niet met, bij het gesprek met Kelly zijn. Nee, ik wou dat het waar was. Maar, dat maar het is wel vertrouwd aan ons toch? Ja, natuurlijk. Ik, wel, ik denk het wel. Jij weet het wel van. En Ron ook eigenlijk. Ja, nee, Eigenlijk, <laughs> absoluut. Goed, dankjewel voor de ja, aandacht jongen. weer. Ja. En uh, tot volgende tot week. week. Dank je, Joop. Joep, wel te gast hier ook bij Zivem Land voor Watertoren Sport. We gaan weer een stukje muziek draaien. En Jan Lammers heeft een vooruitziende blik. Kelly kwam binnen en ja. hij koos voor Supergirl. Het <laughs> is echt... She smiled good. You can tell by. was dat uh, uh, gekozen door Hallo. Jan Lammers, ja. natuurlijk onze gast. Ik geef het woord aan onze presentatoren... Hennie Ruken en Ron Perenboom-Volk. Ja, hey uh, ik geloof dat wij uh, na uh, zo'n dagje Michel Blekemode... nu ook een uh, golfdagje gaan plannen voor ZFM. Oh, Dat lijkt me wel leuk eigenlijk. Ja, ja. Ja. Dat is ik, beter. Ik ja. In mijn auto's bevielen uh, je toen niet. Hè? Dat was het niet. Hè? Nee, dat, uh, <laughs> ik heb één rondje gereden. Ik wist niet hoe snel ik van die baan af moest komen. Ik deed het uh, aan alle kanten aan de verkeerde kant. Het was echt. Jan, jij weet hoe dat werkt. Nou, jij rijdt uh, een van de coureurs rijdt voorop en wij mogen erachteraan in prachtige auto's overigens. En was uh, de sluitpost. En je gaat, je gaat zo hard als de langzaamste. Hè? Want dat oh, is de ja. bedoeling ja. natuurlijk. Hè? Want je oh. moet wel bij elkaar blijven. Nou, ik denk, me bijna over... ik denk dat wij over een rondje Zandvoort 8 minuut 13 hebben gedaan. Maar hij was nergens meer te zien op een gegeven moment. En toen bleek hij uiteindelijk in zijn eentje, dus die pits ingereden oh. te zijn. Omdat hij de helemaal had gehad na één rondje. Het oh. dus is absoluut dat... niks voor mij. Ik denk nee. dat we beter kunnen gaan golven. Ja, maar dat lijkt me een goed idee. Ja? Ja. Ja. Okay. Maar even terug naar de Supergirl. Die dat. zit hier ook. Ja, die zit hier. Hi, Kelly. Kelly. Leuk dat je gekomen bent. Je moet een gelukkig meisje zijn. Ja, zeker. Want weken. als je als zesjarige begint met voetbal bij de SV Zandvoort met allemaal jongens tot je zestiende... Ja. en je gaat nu naar PSV... betekent dat dat je gelijk al miljonair bent? Nee, <laughs> absoluut niet. Nee, totaal nog niet. Dat is in vrouwenvoetbal nog niet echt aan de, aan nee, de hand, hè? Nee, maar niet in Nederland. Wat wel aan de hand is, is Schorsingen van zeven weken. Ja, nee, dat vind ik wel terecht. Heb je het gezien? Ja, ik heb het gezien. Ik was bij de wedstrijd. Ja. ja maar dat moment heb ik niet gezien. Nee, nee. nee dat viel niet op. Dat viel maar alleen pas op uh, thuis op de beelden. Maar ik heb begrepen dat de kiepster ja, van, van Ajax... die heeft een dreun uitgedeeld. Ja, die gaf uh, nou, een dreun. Slaande beweging. Nou, het was wel een vuistbeweging in de, in de buik van de verdedigster van PSV. Ja. Nou, wij zagen het niet op de tribune. Dat was eigenlijk wel grappig. Maar op tv op daar, op tv daar ga je het goed he? te zien, ja. Ja. ja. Maar zeven weken is wel veel ja maar je hebt een voorbeeldrol, helemaal als vrouwenvoetbal niet uh, vaak wordt uitgezonden op tv. Ja, en nu dan is de bekerwedstrijd, het bekerfinale zelfs, die mag dan wel uitgezonden worden. Ja, en dan moet je dat gewoon niet doen. Dus het is gewoon, uh, gewoon een voorbeeldrol. Ja. Ja, dat kan niet. Dus dan snap ik wel dat ze dat iets zwaarder uh, gaan uh, behandelen. Dat je zestiende speelde hier bij de SV Zandvoort, ja. altijd bij jongens. Altijd bij de jongens. Daar heb je natuurlijk ontzettend veel weerstand en dan word je alleen maar beter ja. van. Dat zou eigenlijk overal moeten gebeuren, Precies. denk ik. Ja, dat is wel aan te raden. Ja. Hey, en toen ging je naar Telstar. Ja. En dat lijkt me, want in het vrouwenvoetbal is Telstar best goed. Dat lijkt me een ontzettend leuke club voor, voor te spelen. Jawel, jawel, het was voor mij wel even een overgang. Want ik kom van de jongens dan, eigen leeftijd. En nu kwam ik in het team dat ik als jongste was. Met veel oudere meiden. Nou ja, dat waren al vrouwen. En dat was wel even wennen. Want het niveau was toch wel iets anders. Ja. Dat was wel verwennen. Maar, maar het was wel leuk, gezellig. Ja, je moet je aardig opgewerkt hebben, want anders komt PSV niet. Ja, precies. Ja, gewoon uh, je ding doen en uh, beter willen worden. Ze zijn nu derde, of ze waren nu ja, derde. Ze waren derde. En het de doel is natuurlijk door meisjes zo, of vrouwen zoals jou te halen... om dat Ajax van de, van de troon te stoten. Ja, ja, dat was bij hun wel de bedoeling. Ja. om het seizoen kampioen te worden. Ik heb nieuws voor je. Ondanks ja. het feit dat je gaat. Dat zal niet lukken. Nou, wie weet. Wie weet. <laughs> Ja, je hebt, je hebt nee, niet tegenover je en je weet dat het een ja, vervente ajax aanhanger is. Uh, ja, ik ook voor Ajax. Oh. Ja, als je naar PSV kan, dan moet je dat natuurlijk wel doen. Ja, ja dat is toch iets heel ja, erg. Nee, ja, natuurlijk. Ik bedoel, ja. het is, als, het, als je dat als een vak ziet. Ja. Als een baan. Is het bij jullie ook zo dat de om uh, nee. nee. nee Dus volgend jaar zou je zo naar Ajax kunnen? Dat zou kunnen. Ja. Nou, dat zou best lukken. Zorgen goed. we gewoon voor, blijven lekker over je kletsen op de radio. Dat komt het allemaal goed. Maar ga je nu verhuizen naar Eindhoven? Ja, of niet? ja. ja dat ook. Oh, ja, ja want ik studeer ook. Ja. Nu in Amsterdam. Ja. Maar dat is een beetje lastig om steeds heen en weer te doen. Dus dan ga ik en daar wonen en daar studeren. En wat studeer je? Economie en bedrijfskunde. Okay. En dat kan ook daar? Ja, dat kan ook daar. Nou, dat was nog kan zelfs plek. in Eindhoven. Het ja, is, daar. is ja. daar. Het is ja, heel raar. Het is, het is niet in Eindhoven, want het is een technische universiteit. Je moet nu naar, uh, naar Tilburg toe. Maar dat is wel een heel klein stukje. Dat is wat te doen. We gaan na elf uur nog even met jou en Matthijs Mulman over voetbal praten. En het feit wat Joop van Nes net zei: de vrouwensport, de vrouwenvoetbal moet veel meer aandacht krijgen. Yes. Maar het leuke is, er komt iets heel groots aan binnenkort. Maar daar ben jij niet bij. Nee, klopt. Daar ben ik o, nog niet bij. Nog niet, hè? Nee, nog niet. Maar dat gaat gebeuren toch? Dat, daar ga ik wel voor. Daar rekenen we op, hè? Zandvoort okay. ja, moet gewoon een international hebben, ook bij damesvoetbal. Ja, hou ja. ons niet langer in spanning. Waar heb je het over? Over het, nee, over het kampioenschap dat eraan aan staat te komen, weet je dat niet? Kampioenschap van? Damesvoetbal. Oh, Vertel eens Kelly, wat is er? Want, uh... Het EK, dat oh. komt hier in Nederland. Ja, en wanneer ja. begint dat? Uh, volgende maand is. Ja, en er is nog één oefenwedstrijd. Ja, en tegen die... Will. Ja? Ja. Hè? ja? Ga ja. je daar naartoe? Er uh, is mij wel gevraagd om er naartoe te gaan, maar ik ben op vakantie. Oh, wat lekker. Nou, daar gaan we het straks over hebben. We gaan even nog naar muziek luisteren, gekozen door Jan Lammers. En dan wil ik van Karel van Huizen. Karel, bereid je vast voor. Hoe hou je het vol om 24 uur naar een autowedstrijd te kijken waar ik helemaal niets van begrijp? Door eigenlijk heel simpelweg naar een verjaardag te gaan en vervolgens alleen maar voor de buis te zitten. <laughs> en bijna niemand spreken en alleen maar focus op dit race. Maar je, houdt zo, ja, je hield gewoon ook die klassen uit elkaar, dat vond ik zo knap. Ja, ja het is in het begin wel uh, ik heb ook de de gezien zeg maar dus de startopstelling en daar uh, was wel goed te zien wat de verschillen waren dus dan kan je als ziet race kan je ze wat beter uit elkaar halen zeg maar en je houd je wakker met Red Bull nee. niet eens nee of oh. ja. vodka Red Bull Nee, ik drink zelfs niet karel <laughs> nee, heel goed nou <laughs> oh, nou no, maar nou jok ik <laughs> nee, de, de spanning van de race dat houdt je wel wakker <laughs> oké okay. muziek van Jan Lammers. Shape op of, uh, of you. En daar gaan we mee afsluiten. Het eerste uur. Watertoren sport. We komen zo dadelijk bij u terug. Blijf luisteren. Ja. Karel, weet jij dat Kelly deze plaat ook gekozen had? Dat zijn dan twee zielen in een gedachte. Ja. <laughs> ja. En ze zit ook naast elkaar. Ja, geweldig. <laughs> uh, overigens, uh, Henny, uh, ja. ik heb net mijn zoon gecontact. Die, helaas, kan hij, uh, hij, hij is uh, ingeschakeld voor toeristen bij uh, Hard, uh, Den Helderseel. Ja. Hij zit daar vast uh, op die weg langs het kanaal. Dus hij, hij, hij redt het niet om hier op tijd te zijn, want dan mist hij ze volgende keer. Dus. Oké, okay, man. Volgende keer. Ah, hoi.